God is in de naam des Heeren, die den hemel en aardige schapen heeft die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken uwer handen, Amen. Henadde Vrede zij u van God den Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Wij wensen deze godsdienst oefening voor te zetten met het zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. U zal worden voorgelezen uit het woord, des heren, en wel uit Jezaja, en daarvan het vijftigste hoofdstuk. Alzo zegt de heren, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of, wie is er van mijn schuldeisers, aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheid zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik? Er was niemand. Waarom riep ik? En niemand antwoordde. Is mijn handen dus gans kort gedaan, dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik deze zee droog. Ik stel de rivieren tot de woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed een hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere, heeft mij een toon de geleerden gegeven, opdat ik weet met een moeder een woord de tijd te spreken. Hij wekt allen morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere, heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug dengenen die mij slaan. En mijn wangen dengenen die mij het haar uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere Heere helpt mij. Daarom wordt het niet te schanden. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keistein. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij. Wie mij rechtvaardig, wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal ons een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijn knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en gelicht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken God wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij liggen. Tot zover deze schriftlezing. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, mag het niet kwaad wezen in uw heilig ogen. Wanneer dat wij u aankomt te roepen. Ach, dat hij nog met ons in deze avond zal zijn. In spreken en in het gehoor. Heren dat het een avond nog mocht wezen van uw gunst. Van onze zijde is alles verzonnen. En van onze zijde, Heren, dan hebben wij waardig om een zegen van u te vragen. Maar dat gij aan uw lieve Zoon mocht, mocht zien. Want daar is een reden, o in uw lieve Zoon, in wien dat ge al uw welbehagen in hebt. Dat hij nog met zonder kan hebben te doen. En die heren mocht het en kon het nog eens wezen. Dat het het wel aangename tijd. Al van de nooit begonnen eeuwigheid bestemt, Dat deze of die in ziel geboren mocht worden. Dat hij een pijl van die goddelijke pijl pijlkoker nog eens eit mocht schieten. O, dat er nog eens van vijanden nog eens vrienden gemaakt mocht worden. Heren, dat is toch uw werk. Hij zei toch die grote potten wakker. O, dat hij in uw soevereine genade. Uwe arm nog eens neer mocht stellen, om het verknoeide leen nog op te rapen, en nog een vaat op uw eer doen maken. Heer, het is toch uw werk, maar hij wil toch daarvan gevraagd worden. Ach, heeft het nog, hier. O, oh, wat zou het een wonder wezen, als we nog samen nog een gebed mocht ontvangen. O, oh, een zucht dat gij nog uw lieve geest nog eens uit mocht storten, en dat gij nog wonderen doen op wonderen laat horen. Het denkt dan ook aan die trouw gaan ik ken echt gezoren, en here gedeint de kinderen, eind de jeugd hier, in zo'n donkere tijd, in de wereld maar ook in de kerk. Och zou genoeg uw kerk doen, opbouwen ook onder de kinderen en onder de jeugd. Dat ze nog eens mochten ervaren. Uw lieve dienst die heeft me nooit verdrogen. Ach heren dat ze nog eens daar iets van mochten ervaren. Dat ze nog eens mochten zeggen weg wereld weg schat. Hij kan niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Alles verloren en Jezus verkoorden. Wiens eigendom ik ben. Heren wat zou dat toch niet groot wezen. En wat zou dat dan toch. Dat zou dan tot uw een eer wezen Heer, Want dat zou u. die wordt verheerlijk in de werken van uw eigen handen. En gedenkt dan ook. De volwassende van de jonge, Het middenleeftijd en het oude. Al dat we allemaal haasten door deze tijd. En straks dan zal het al eeuwigheid, eeuwigheid wezen. Heren, zou ge nog met ons houden. En zou ge nog in dit avond. vervolgens volgen langmoedigheid En uw goddelijke verzienigheid. Dat we samen gebracht zijn hier. Binnen de mieren van uw wedigheid. Ach Heere, kom dan nog. Dat hij de hemelen nog scheren mocht. Dat hij nog in onze midden. Maar wij hebben nodig dat hij in onze harten komt. Bij het eerst of bij vernieuwing. Ach, Heer, heeft de ware wedergeboorte. Ach, dat het het, dat het het aangename tijd van U mocht te wezen. Voor ouderen, voor jongeren, want wij hebben het al nodig. Zal het wel zijn voor die onzachtelijke eeuwigheid. En er is geen een die het verdiend heeft. Maar doet het dan om mijn naamswil, want hij zegt, ik doe het niet om uw wil, maar om mijn naamswil. Wij hebben het uit die woord gehoord, en dikwijls dat komt voort, ik de Heere zal het doen. Of mocht het dan ook in deze naam, en dat het de tijd mocht wezen voor een arme en ongelukke ziel. Die met een hemelhooggeschuld over de aarde wandelt. Dat het de tijd mocht wezen, heer, Oh, dat ze horen mocht zien. De, de Lamme God die de zonde der wereld wegneemt. Oh, wat zou het dan? Een onvergetelijke tiende eer in het leven van een mens wezen. En ach, oh, met die verloren zoon dat het de tijd nog mocht wezen, al oh, van de onkleding, dat de mens door u heest, en de ontdekking gebracht wordt, om naakt voor u te staan, en dat gij dat, dat het beste kleding, nog eens voort mocht brengen, en aan mocht kleden, Heer, wat zou dat een wonder wezen, dat Gij nog tot wijsheid, gerechtigheid en heiligheid nog mocht worden voor Uw volk hier. O dat het nog eens de tijd mocht wezen voor deze of die. O die met de rechtvaardig maken, nog met een lege plaats in haar hart over de wereld wandelen. Dat het de tijd nog mocht wezen, Heer, dat Gij, door uw heilige geest mocht zegelen met geest. Dat zij de kinderen God zijn hier. O dat ze dat nog door het geloof. Mochten ervaren dat ze nog mochten zeggen. O in diepe noodmoedigheid, moet jij vader, En ach Heer zou er zijn onder ons. O die in de duisternis woont. En die het in moet leven. Dat zonder u kennen wij niet. En dat is er ze nog mogen verblijd worden. Dat hij gezegd heeft ik ben niet gekomen. Om gediend te worden maar om te dienen. Ach Heer laat zo'n lege ziel. O zo'n ziel hier. Die het in moet leren. Dat is een enkel en alleen maar doen, kind. Wat fout, wat kwaad is in uw ogen. En dat gij het nog eens geven mocht hier. O, oh, dat is er nog als een bedelaar aan uw troon. Nog een open venster bij mocht ontvangen. En dat gij nog eens zeggen mocht aan de ziel hier. Ik zou ge nooit vergeten. En nog verlaten in de strijdperk van dit leven. Heren zougen we die, die enkele broodjes nog zegenen. Dat wij ze maar uit mochten geven heren. Gedenk dan kerkenraad en gemeente. En heren mochten ze nog gedenken voor tijd en eeuwigheid. Gedenk al de zorgen, al de komst. Hij Wij weten iedereen hier, al oh, van jong af oud, in persoonlijk, in gezin, huisgezin, in kerk, land en volk, Al oh, mocht hij nog de wegen van druk en kommer doen heiligen, dat het uit uw rechterhand en niet uit uw linkerhand en een rechtvaardig een oordeel mochten wezen. Gedenk dan ook hier uw ganse kerk over de room der wereld. Gedenk joden en heidendom. Gedenk al uw knechten, studenten en zendelingen, amstdragers. En zou ge de lege plaats in het midden van dit gemeente nog vervild. Met een man van uw raad hier. En mocht dan ook weduwe wedenaar en wezen gedenken. U denkt zieken en zwakken en oude vandaag. Het denkt de enige die wou opkomen en die kan niet opkomen. Mocht je ze nog bezoeken waar dat ze ook zijn. En heren bewaar ons iedereen voor bedrag. waar we leven in een tijd waar er zoveel bedrag is. Ach bewaar ons daarvoor. Heren zou genoeg. Het waarmaken waar dat het van is. En dat het ontdekt wordt voordat het te laat is. Waar dat het van de mens is. Want u wordt slijt de mens in. Af het slijt de mens eruit. Ach, zeg nog aan die armen tovende volk. Vrees niet hij wernt je Jacob. Ik zal u helpen. En hij heeft gezegd hier. Gezegend zijn die, die honger en dorsten naar uw gerechtigheid. Want ze zullen vervuld worden. Heren, mocht gij ons profeet, priester en koning wezen. Ook in deze avond, moge uw lieve woord nog openen. En schenk ons de hulp van uw geest. Heren, doet het om iets zelfs wil. En dat hij al hinderens en al ongeloof en al werelds gedachten van ons weg mocht nemen. En dat hij de duivel nog binden mocht, maar hij weet hier, o, oh, hoe dat hij nooit moe wordt. Ach, oh, hij weet hier onze noden in spreken en in het gehoor. En mag het onverdiend nog een goede eer wezen. Wij vragen het eigen om Christus willen. Amen. Laat ons zingen van de salm 89 en daarvan het 9e en het 15e vers. Geliefde gemeente, wij mogen u een aandacht vragen in deze avond voor onze tekst. Dat vind ik in het voorgelezen hoofdstuk, Jesaja 50 en daarvan het tiende vers. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijn knechts hoort als hij in de duisternis wandelt en heen licht heeft, dat gij betrouwde op de naam des Heeren en stenen op zijn God tot zover. Onze thema dat is Gods woord van troost voor de kerk in de strijd. En dat willen we zien met de helpen des Heren in vier gedachten. In de eerste plaats een onderscheidende vraag. In de tweede plaats een bemoedigende verklaring. In de derde plaats een weg van beproeving. En in de vierde plaats een troostvolle onderwijs. Gods woord van troost voor de kerk in de strijd. In de eerste plaats een onderscheidende vraag. Als dat wij dat in onze tekst vinden. Wie is er onder u lieden die den Heere vreest? In de tweede plaats een bemoedigende verklaring. En dan zegt het in onze tekst, die naar de stem zijn knechts hoort. In de tweede plaats, een weg van beproeving. En daar staat het, als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft. En in de vierde plaats, een troostvolle onderwijs. En dan leest onze tekst dat Gij betrouw op de naam des Heeren en stenen op Zijn God. Gemeente, afen wij de profeet zeiën in de laatste hoofdstukken van Zijn een boek lezen, dan moeten wij dat zien dat dat door de heilige geest geschreven is, in de land van Babel, de kerk om de zonde, om de verlating Gods, om de afwijking van Gods wegen, is in de ballingschap in Babel terechtgekomen, en de kerk in Babel, dat heeft het daar moeilijk gekregen gemeente. Als we denken over dat oude volk Israël. Dan heeft de meeste van dat volk ter leven gevonden in Babel. Dan was er een gedeelte die nog een conscientie had. En dat hing, dat hing met beide kanten nog mee. Als dat je dat nog ook in onze tijd ziet. Maar er was nog een enkele. Zoals dat onze tekst dat verklaart. Die kon de leven in Babel niet vinden. O oh, die waren vreemdelingen door God gemaakt. En dat, dat volk daar in Babel. Waar dat zij moesten. In leven de bitterheid van de vrucht van de zonde, ook van de afwijking van Gods wegen. En nu begint deze hoofdstuk met de klagen tegen dat volk. Om het in kort te zeggen, gemeente, de Heer zegt het zo duidelijk, want. God die houdt al door de zonde voor de ogen gemeente. En dan zegt de Heer, al zo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heeft Om het te zeggen, de Heere vraagt, brengt het nou eens voor, en leest voor mij wat u daar aangeschreven heeft, dat ge mij verlaten heeft. Zegt het dan, ben ik je tekort gekomen. O, is er dan reden dat ge het afscheid van mij genomen heeft. Begrijp je het mijn hoort, dan houdt de Heer het voor de ogen in zo'n lieve weg. En is het toch niet waar vandaag aan de dag, gemeente? Zijt het niet dezelfde als dat volk van God? Wij zijn er van Gods wegen. Wij en onze vaderen zijn er van de wegen des heren afgegaan. Wat is er niet een grote afval in onze tijd? En de meesten die kunnen het vinden in de wereld, gemeente. En er is nog een... En volk die nog een consciëntie hebben. En die gaat het met, met de wereld mee. En met de kerk mee. Maar dan is de harte niet meer in. Maar daaronder is nog een kerk. O God zal al door zijn kerk hebben. En dat is een kerk in de strijd. En die heeft de kerk En bemoedigend en een troostvolle woord voor die kerk in de strijd. En als je verder in deze hoofdstuk leest, dan komt de Heere verklaren ook in Babel de, de weg van de vernedering van Christus en de weg van de verhoging van Christus. En dan kom je aan de tiende vers onze tekst en dan zegt het, wie is onder die lieden, die de Heere vreest? En dat, dat is een vraag, gemeente. En dat is een vraag vanavond. Wie is onder die, die de Heere vreest? Niet, de Heere vraagt niet wie Gods is, maar wie de Heere en mocht de Heer de leiding van zijn geest. En de opening van zijn woord geven. Ook om het te verklaren. En ook om het rechts te horen gemeente. En dan is het feitelijk dat deze woord. Wie dat is een woord dat vraagt. Is er nog een enkele. Is er nog. En dat zo moet je die woord zien. Wie is onder u lieden, en dan zie je dat eerste woord wie als een heel klein getal, en dat woord onder u lieden als een grote taal. Zo is de echte bedoeling van Gods woord, en zo daar was een schare van volk in Babel, maar de Heere zegt wie is onder u lieden? Die den Heere vreest. En dan, dat is ook vanavond, gemeente, een persoonlijke vraag. En ik zal maar voorstellen, heeft er maar nou geen antwoord daarop. En waarom? Laat me maar eerst horen wat onze tekst verklaart. Aan haande. De handeling met God en zijn kerk. Want Gods woord. Dat zou het mens bij te slijten. of binnenslijten. En laat, het, laat ons het daarbij houden gemeente. Want het gaat niet over wat wij gedenken of u gedenken. Maar wat zegt Gods woord. Dat zal het laatste beslissing wezen gemeen. En dan kan het wezen vanavond. Dat er mensen zijn die. Dat ze wel bang worden. Want er is een volk. En dat volk. Die wil door God tot God. Bijbels bekeerd worden. Dat het, dat het ervaring gevonden kan worden op Gods woord. En ik zal je met liefde vermanen gemeente. Wat volgens deze woord niet is. Dat zal geen licht hebben mijn woord. Wij zouden een bekering moeten hebben. Dat aan Gods woord gegrond is. En daarom zou ik zeggen. Heeft nou nog maar geen antwoord. Maar lijst het. you uw leven in Gods woord gevonden kan worden. Het is een vraag. Maar het heeft ook een antwoord. Wie is er onder u lieden. En wie binnen wij samen in het bedigheid. En dan het is Gods woord. Dat tot in ieder komt. De jongens en de meisjes. De jeugd, o oh jeugd, luister dan. Ook voor zelf Af dat woordje bij te sluiten af in mocht slijpen, Want het gaat op een eeuwigheid. Een eeuwigheid. En daar, daar staat het hier in het verder van onze eerste gedachte. Wie is er onder uw lieden die den Heere vreest? Die den Heere vreest. En wat zou dat dan bedoelen, mijn woord? Wie den Heere vreest? Dan is de bedoeling van Gods woord gemeente. Daar gaat het hier over. Een mens die door God is opgezocht, Want volgens, volgens onze diepe val in adem. Er is geen ene mens die de Heere vreest. Geen ene. Geen ene mens van de nakomelingen van een val, van de gevallen adem. Er is geen een in en van zichzelf die naar de Heere vraagt. Wij hebben allemaal in adem onze recht tegen God gedreigd, gemeend. Om, om nooit meer van God te willen horen. Om nooit meer God te willen zien. <tie> In onze diepe bond ademgemeente, dan zijn wij uit God gevallen, maar niet uit de godsdienst, mijn hoorns. O, oh, mocht het de Heere begagen in onze donkere tijd, dat we bewaard worden bij de oude waarheid, Gods oude woord, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde. En Gods woord dat verklaart dat elke nakommeling van adem vervloekt door God op een rechtvaardige grond. Want de Heer heeft gezegd in de dag dat hij ervan eet zal gij de dood sterven. En mens is in dat ogenblik de heestelijke dood gestorven gemeen. En God, die heeft naar de verheerlijking van zijn recht, mens uit paradijs gedreven. En God, die heeft dat weg gesloten, dat het mens nooit meer in zijn eigen terug kan keren. Want hij heeft het, het vlammende zwaard gesteld, dat er geen weg meer was. En er is van onze kant geen weg meer, mijn hoortjes. Maar. Dat is niet het ergste. Het ergste is mijn hoogers. Wij willen niet God dienen. Het mens die kan niet. Maar de grootste zaak is. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Maar niet verklaart onze tekst. Dat er een volk is. Die, den, die leert door genade. De Heer, te vrezen. En in deze. Eerst gedachte gemeente. Dan gaat het over die vrezen gods. En in deze tekst. Dan gaat het over dat vrezen gods. Op deze manier. Als menesse. In de kerker van Babel. Hij heeft geleerd. Dat God. God is. Begrijp je het mij nooit. Dan wordt er een vrees in de hart voor God. Voor zijn, voor zijn recht. Voor zijn majesteit. Voor zijn heiligheid. Dan krijgt mens. Een vallende mens. De nakomeling van adem. Dan krijgt hij te doen met God gemeen. En dan krijgt hij te, te zien. En in te leven. Dat God God is. En dat voor God. Staat het heilige wet. Die heiden sterveling zet. En daar gaat dat licht door de wedergeboorte. Op in de duisternis. En dan krijgt hij zichzelf te zien. Voor God. Voor het heilige wet. En daar gaat dat wet. O oh, dat wet. Door Gods geest gemeente. Die gaat die zoon daar laten zien. Dat dat niet alleen een heilige wet is. Maar dat de God boven de wet is een eisende God geniet, En dat rechtvaardige en eisende God. Die vraagt. Voor de voldoening. Op grond van recht. Van de, van de gehoorzaamheid. Naar zijn heilige wet. Het heilige wet. Die hij de sterveling zet gemeente. Dat gaat een levende wet worden. En dat gaat een eisende wet worden. En wat nog meer. En wat nog meer mijn oor. Zeg het maar in. vult het maar in. Daar gaat een wet. Worden dat een mens had vervloeken gemeen. En dan had de mens in zijn ongeluk over de wereld. Oh, wat had hij breek dan groot worden? Dan is die op aarde zonder God en zonder God. Dat wordt hier bedoeld. De vrezen, de stier. Daar wordt hier voor gezet gemeente. En volk, ik. Die reigene liefde voor God. Die om eigen schuld eeuwig is. Zonder God en zonder God op de wereld. En een hemel hoog schuld met hem. Daar ken, je, daar ken je Gods woord zo. Denk maar van zal, van thuis en denk maar van het verloren zo. Daar is, daar is, het, daar is de verklaring gemeente van één. Die door God is opgezocht. Daar is een vrij en soevereine genade. Eén die door God. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid is in de boek des levens geschreven, en in de volheid des tijds, daar heeft God, daar heeft God, ze heeft opgezocht gemeend. en daar, en we moeten maar grote stappen nemen, maar houden dan anders binnen we te lang, maar daar wordt één. En die gaat leren het briesen paard, dat moet eindelijk smeden. oh als God komt gemeente, daar gaan we ook op werken. volgens stap verbroken werk verbond, dan gaan wij zo hard werken om, om vrede met God te krijgen, maar Verenigd, die, ze, dominee, verenigd, die ze in de catechismus Dat de mens maar zo hard moet werken als die kent. Want hoe harder dat hij werkt. Hoe houder dat hij dood is. Want daar moet komen gemeente. Het moet aan de dood komen. Dat we, dat we aan de wet mogen sterven. Dat van mij geen vrucht is in de eeuwigheid. Dat de mens ontdekt wordt gemeente. En dan kunnen we de takken afsnijden. En dan kunnen we dat boom een beetje beter laten kijken, uitwenden. Maar af wat de mens gaat ontdekken. Dat het is niet de, de takken, maar dat het woord om bedorven is. O, oh, wat zakt die arme ziel diep beneden. Met hem. Oh, wat gaat hij dan? Wat had hij dan gebogen over de wereld? Dan is de dood van alle zijn. En dan moet dit in leven, eigen schuld, eigen schuld. Eigen schuld, mijn Hordes. Dan gaat die ziel, daar gaat God rechtvaardigen. O, oh, daar gaat die ziel voor God bijgen, voor zijn goddelijke recht. Dan krijgt die ziel God lief. En daar wordt bedoeld in onze eerste gedachte, die vrezen God. O, oh, is er nog onder ons vanavond, mijn Horus. Die zo geleerd heeft in je leven. Dat je Gods, O dat liefde voor God. Maar dat, dat volk. Die krijgen licht en liefde door de wedergeboorte, Maar die krijgen te zien bewegen de zonden. Dan, dan kunnen ze nooit meer met God verzoend worden. En dan gaat het als Josiah die zegt het in het zesde hoogste gemeente. Dan krijgt die ziel God te zien. En dan ziet die God hoog in zijn majesteit. Dan ziet hij in zijn blinkende gerechtigheid. En dan gaat hij zeggen, wee mij, wee mij. Niet mijn vader of mijn moeder, niet adem van paradijs, maar wee mij. Dat ik een mens van onreinig lippen. En onreinig hart gemeten. O zit nog stilleke vanavond. Jongens ken dat in je leven. Meisjes wat weet je ervan. Om een ongeluk voor God te bijgen. In de beleidenis van de zonde. Met de tollenaar van achter in de kerk. In de tempel. En daar mocht hij. Dan mocht hij het uitschreeuwen, o oh, God gemeente, dat gaat diep en dat gaat dwaas de ziel worden. Oh dan kan alle mensen bekeerd worden, maar dat kan dat arme ziel nooit meer bekeerd worden dan loopt hij over de aarde met zijn hemel hoge schuld, en dan ziet hij de dood voor hem, en naast hem en achter hem, en dan vreest hij, had hij vanavond naar bed haat, dan zou hij nooit meer de morgen zien, en weet je het mijn oordes, Wanneer dat je nog in de nacht gespaard bent, dat je wakker geworden bent en dat je zo blij was, dat je nog in de heden der genade was. Maar dan was je zo bedroefd, omdat je nog onbekeerd was, gemeente. Weken die tijd in je leven, mijn hoortes, zo blij dat je nog in de heden der genade was, maar zo bedroefd, dat je nog onbekeerd was. Dat is de vrees des Heeren wat Heer, wat hier verklaard wordt. En ik heb u gevraagd, wie is onder u, lieden, die den Here vreest? En vergeet niet gemeente, dat als het begin verkeerd is, dat kan de einde nooit goed wezen. En daarom is het ook gemeente, ook volk des Heer die onder die naam over de wereld gaan, dan is nog nodig vanavond, aan, vandaag aan de dag, dat we nog eens het begin mogen onderzoeken, of dat nou volgens Gods woord is. Mocht de Heer het zegenen, dat de bemoediging van zijn volk, die mogen weten door genade, daar in de stal, in de fabriek, in de kelder, daar reeds. Dat het is om voor God te bijzigen. En God de verheerlijken in zijn recht. Hij zei het rechtvaardig. Hoe en als het daar mogen komen gemeente. Dan mogen we de tweede pin van onze tekst nagaan. Want wij kunnen het niet verder uitbreiden. Bewegen de tijd. Maar dan zegt het in de tweede plaats. Een, een bemoedigen verklaring. En daar zei genade gemeente. Gods woord dat is aldoor en bijzondere woord. Want dat is wijsheid in zichzelf. Want het is Gods vertegenis dat eeuwig zeker is. En de slechte het wijsheid leert gemeente. En daar zegt het in onze tekst. En daar gaat het. Wie is er onder u lieden die de heren. Vrees, die naar de stem zijns knechts hoort. En wie is dat nou voor een volk. Die naar de stem zijns knechts hoort. En wie wordt er dan eerst hier genoemd. Als de knecht des Heren. Gemeente dat kun je in verschillende plekken. In Gods woord vinden waar dat Christus die wordt genoemd en Knecht des hier. En dan kan je dat lezen in, in Spreken 17, en daar zegt het 1, Spreken 17, vers 2, Een verstandige Knecht zou heersen over een zoon die beschaamd maakt, en in het midden der broederen, zou hij erfenis delen. Daar wordt het en met vele andere plaatsen in Gods woord. Wordt Christus genoemd de Knecht des Vaders. En nu hoeven we dat niet verder uit te breiden. Er is geen twijfel ervan. Dat hier over Christus gesproken wordt. Maar nu wordt er bijgezegd. Die aan mijn Knecht. Die aan mijn knecht, die naar de stem, zijn knecht gooit. En wie zou dat wezen, mijn God? Ik zou wel zeggen vanavond, zeg het maar in je eigen gedachte. Wie zou dat nou wezen? Die aan zijn, de stem, Zijns knecht gooit. Wie zou dat dan echt wezen, gemeen? Wel, dan lezen wij... Het staat al door en alles in Gods woord. En we moeten een bekering volgens Gods woord hebben. En dan zegt het in Gods woord en daar gaat over nou een mens. Die het niet meer vinden kan. Voor wie dat er geen weg meer overgaat blijft. En het is één ding gemeente. Om voor de recht gods te bijen, En een ander onder de recht gods te bijen. Maar dan staat het in Gods woord. Dan zegt de Heere gemeente. In Jezaja. In Jezaja. Dan zegt God. Daar wordt dat weggeopenbaar. Daar wordt, denk maar, geef je ook een goede example in Genesis 28. Daar was Jacob in die donkere nacht in Bethel. Waar er geen meer dag voor hem was. Het was aan de einde gekomen. Bewege zijn schuld. En als hij daar in Bethel neer, neerlegt, dan is het de einde van zijn leven gemeente. Dan is er geen weg meer. En toen heeft het God begaafd. Om een weg van de hemel. Voor dit arme schuldersom daar. Die de schuld toe zijn, eigen, to zijn eigende. Dan heeft God de weg en geopenbaar. En dan heeft van de hemel als je dat weet. Die ladder neergekomen. En dan staat het in de profeet Jesaja In het eerste hoofdstuk. En daarvan het achttiende vers. Kom dan en laat ons samenrichten. Zegt de Heer. Al waren uw zonden als kaarlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmel zijn. Ze zullen worden als wit. En dat is een belofte. O oh, dan heeft de Heer wel aan dat ziel een belofte. Een openbaring van een weg bij de mens. Maar dan staat ook in Gods woord gemeente. Daar staat het in Jesaja. nou Matthij, Matthäus 28. Kom hierwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hoor je het, mijn hoorders? O daar is de Evangelië geopenbaard. Daar komt een stem van de hemel. Komt hieruit tot mij. Alle die, die, ver die vermoedig en belast zijn. Wie zijn die volk? Die zijn een volkgemeente. Die onder zware arbeid bewegen de zonde. Als de verloren zoon hij zegt. Ik zal tegen mijn vader zeggen. Ik heb gezondigd voor E en tegen de He. En daar heeft hij op die reis. Daar heeft zijn vader hem ongelst. En daar heeft hij hem een kus gegeven. Dat was een openbaring van hoop. En dat vinden wij ook hier in deze stik geduld van Gods woord. Kom tot mij. En dat is een volk, mijn hoorders, die in de onrust geplaatst. Die onder de verdrukking van de eigen zonde. Maar dan mogen ze dat door het geloof, door de toepassing van Gods geest horen. Kom tot mij. En wie meer is dat volk gemeente... Dat is ook een volk mijn hoorders. Waar dat het staat in Gods woorden. Jezaaie 55 dat zegt het hier. En dat is een mens dat niks meer overhoudt. Al, o al, hij dorst en komt tot de wateren. En hij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Ja, komt, komt zonder help. En zonder prijs, zonder prijs wijn en melk. Koop zonder prijs wijn en melk. En wat bedoelt nou echt onze tekstgemeente? Wel dat staat er hier. Die naar de stem zijn knechts hoort. En wie is dat nou voor een volk? Dat is nou een volk gemeente. Voor, voor wie daar geen meer weg is. Want... Wij moeten willig gemaakt worden. Om door genade zaal te worden. Willig gemaakt. Wij zijn zo ellendig, zo blind. Dat wij willen nog met het werk verbond zalig worden. Maar af de Heer een mens brengt. Tot dat plaats dat hij ziet. Dat er is geen verbeter me, meer. Maar dan wordt het in de ervaring, dan belooft dat ziel dat wel eens. Maar dan krijgt hij te leren, dat ook de zonden worden groter. Want de belofte dat hij maakt, dat wordt ook zonder mijn Deus. En weet je dan wat er gebeurt? Dan gaat hij als een geichelaar over de wereld. Een geichelaar. Die komt het openbaar in Dat mensen leven. Dat met al zijn doen en laten. Met al zijn beloften. Dat hij niets anders is. is een heigelaar voor God. En daar wordt dat ziel mijn is. Dat is één dat je van leest De Matthijs 11 vers 28. Die vermoeid en belast is ja. Maar daar wordt de plaats gemaakt. Want het is. God die werkt en die maakt plaats voor zijn genade gemeente. En ook in je die dag in je leven. Toen Johannes te voor mijn hoorders En hij preekte met, hem, met kracht door de heilige Heest. Bekeert hij, bekeert hij. Dan heeft dat woord zijn indruk en inhang in de hart gehad. Door de kracht van God. En daar was een volk onder dat prediking die nooit meer zal. Dat breekt is een en de ziel dat kon nooit meer gereedeld worden. En dan mag hij. door God hees geleid gemeente, dan mag die preken. Ziet het lamme God die de zonde der wereld wegneemt. Dan is de ruimte voor dat voor dat prediking van de gezegende lamme God. Ziet de lamme God gemeente. En als je dat tollen naar achter in de kerk ziet gemeente. Dan zie je hem en dan met een neergewogen hoog en een hemelhoge schuld. Dan, dan stroom de tranen van rouw. Dan stroomt mijn hoorders de tranen. Oh niet alleen van de schuld van de zonde. Maar, maar van, van, van het kwaad van de zonde. Omdat het tegen een goede God is. En dan mag hij o en oog krijgen aan die brandende lamp voorop in de tempel. Begrijp je het mij, Joost? Daar stond die farizee en die was zo vol met zijn eigen om God te danken. Hij heeft helemaal die altaar nog minder de offer op die altaar gezien. Maar die arme tollenaar van achter in de tempel. daar mag hij zijn oogst vallen op die gebrandende lam. Op die altaar. En dan geeft hij gehoor in de hemel. En God's woord zegt. En hij ging naar huis meer gerechtvaardigd. Je weet wel wat het verder staat. Kijk het mijn woord. Dat naar de Stem mijn kneechel en wat predik Christus. Bij te mij is geen leven, maar um een eeuwig ziel verdedig. O weet je wat het is om mij te schreeuwen, heef naar Jezus, af ik sterf. Want bijten Jezus is geen leven. Oh, weet je wat het is in de ervaring, gemeen? Oh, dat bijten Christus is God een eeuwig van de gloed en een teer in de weer En het mens, het vallen mens, dat kan voor God niet staan, gemeen. En dan heeft God, oh, Hij heeft van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, Hij heeft zijn Zoon gegeven. Oh, als als die knecht des vaders. Dat hij het menselijke in het hier zal aannemen. Want het zonde dat door de mens plaatsgenomen is, dat moet in het mens gestraft worden. En aan Christus die getuigt: Vader, ik kom om uw wil te doen. O gemeente, heb je hem gezien? O, heb je hem gezien daar? Als dat eeuwige wonder des vaders. Als de eeuwige wonder des zoons. Dat hij komt daar. En dat hij onder de wet geboren is. Om de voldoening van de wet te heven. In het vlees, in het menselijke, in het heer, Naar de verheerlijking van de deugde van zijn vader. De gerechtigheid en gerechtigheid en oordeel, gerechtigheid en gerechtigheid, verheerlijk mogen worden, dat o genade, de deugd van genade, en vrede, verheerlijk mogen worden, o gemeente, heb je dat, en het begint niet met de dood, nog met een opstanding van Christus, maar heb je mogen zien daar, als de halve gods, als dat middelaar in de kribben van Bethlehem. Daar legt hij in de diepe stad van zijn vernedering gemeente. Heb je hem daar gezien als de weg, de waarheid en het leven gemeente. O gemeente, wat ken je ervan? In de, in de gehoorzaam wat het God Gods woord die naar de stem zijn knechtshoof. En dan zegt hij. In mij is het eeuwige leven. En buiten mij is het eeuwige dood gemiddeld. Hoe is, hoe is dat nou in uw leven gebeurd? Hoe heeft gaat hoe heeft dat eeuwig wonder. Iets van geleerd. Die, die lamme gods. Dat God de Vader. Uit zijn eeuwige liefde en soevereine welbehagen. Zijn zoon heeft gegeven als een ranzoen voor de zon. Hoe heeft gij dat geleerd? En dan vraag ik niet in de eerste plaats wat Petrus ervan zeggen mocht in 1 Petrus 1. In het derde en het vierde vers. Dat hij gebogen wordt in zijn oudere dag, onder de eeuwige wonder van een drie enige God. Dat hij door de ervaring zelf kennis mocht hebben. Toen zegt hij, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft geeft. Ons ge we krijgen tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. O gemeente wat een dierbaar plaats. Mocht Petrus door het geloof. Eindig in een drie drieëne God. Maar dat vraag ik nou niet. Maar ik vraag. Hoe is Christus door God. Aan ijwe ziel geopenbaar. Dat jij. Dat u en ons. Als onze tekst zegt. Die heeft. Die heeft aan die plaats ge gebracht. Die naar de stem zijn wordt Willig gemaakt. Om naar de stem zijn knechsel te horen. Willig te horen. Dat buiten mij. Is geen leven. Maar een eeuwig zielsverdicht. Waar dat, dat ziel. O in de openbaring van die tweede persoon. O dan krijgt hij geloof in een weg bij te zijn zelf. En dan gaat hij wegzinken. Dan gaat hij wegzinken in dat eeuwige wonder Waar dat het niet kan. Nou is er een weg dat het nog kan. En dan krijgt dat ziel een beheerde om hem te kennen. En dat krijgt dat ziel en beheer. Dat gij aan mijn ziel zal zeggen: Ik zei uw zaligheid. O gemeente. Die verloren zoon. Die mocht een openbaring van Christus hebben. En toch met die openbaring van Christus. Is die in de nood gebleven. Is die in de nood gebleven. O daar heeft die in dat hoop wel. Verblijden geweest in God. Maar daar is die weer. hij weer. Hij heeft zijn schuld. Maar God gaat de schuld ordentelijk voor de ogen staan. En daar krijgt hij. Dat krijgt dat verloren zoon geniet. In de. In voor zijn vader. De schuldbrieftijd. Want daar gaat hij beleiden. Ik heb Gezond, voor u en tegen de hem. Dan gaat hij die zonde niet alleen beleiden, maar dan gaat hij de zonde met de schuld aan zichzelf doen eigen. eigen. Dat is dat goddelijke ogenblik gemeen. Dan krijgt die ziel God liever in de verheerlijking van zijn recht dat zijn eigen zaalheid. Kind Dat je God liever krijgt. Dat je kon niet om de liefde. Dat een van Gods heilige deugdige schande zal worden. En dat je, dat je krijgt meer liefde voor God. En je kon niet hebben dat hij zijn heilige recht niet vergeerlijkt. En dat je kreeg God liever dan je eigen zaligheid. In die goddelijke ogenblik gemeent, Wanneer dat de ziel wil was. Om zijn eigen schuld verloren te gaan. In dat goddelijke ogenblik. Dat de ziel heeft uitgeschreeuwd. God heb ik lief. O, oh, dan vraagt de ziel niet om verloren te gaan. Maar dan is die willig, omdat er geen andere weg meer is. En dat is de goddelijke ogenblik, als die weg zingt. Dan komt er een stem van de hemel, van het goddelijke rechten. Ik heb een held gesteld, gemeen. Daar hebben we gezongen van de salm 89. Als dat de Heere spreekt. Ik heb, ik heb uw zonden weggewerpen. Oh ik heb uw zonden vergeven. In dat dierbaar bloed des Christus. En dan is het goddelijke ogenblik gemeente. Dan is de vanschap gods geblisd. Oh, dan is de vrede in de ziel. En dat door de toepassende bloed. Van die gezegende knecht O dan mag die ziel werkzaamheden krijgen. Met het lijden en de sterven van Christus. Want Paulus die zegt. En ik ben met Christus gekreuzigd gemeente. En dan zegt hij. In Galate 2 vers 20. Maar ik leef, nog niet ik, maar hij leeft in mij. O, wat een leef, ken je dat? O, er was een tijd, gemeente, in de leven van dat ziel, dat hij jaloers was over Gods volk. O, dat hij jaloers was zelf over een vogeltje, want hij mocht nog zingen tot Gods eer. En niet in dat goddelijke ogenblik, van de afhandeling van God. Naar de verheerlijking van zijn recht. In de dood van zijn lieve Zoon. Daar is in de toepassing het eeuwig leven. Want daar is het verwisseling van de staat. Dus dood tot het leven. Voor de kennis van de zielgemeente. Dan krijgt hij vrede met God. Door Christus. En hij heeft die vrede met de, met de schepping Gods. Dan is er geen zonde meer te vinden gemeend. O, oh, een onvergetelijke ogen. O, oh, dan mag die zwemmen in het liefde des vaders. En al heeft die dan. Niet zoveel licht over. De weg van Christus. Naar het kruis gemeente. Maar hij mag toch delen. In de vruchten ervan. Dan heeft die vrede met God. Vrede met God gemeente. O kink je er wat van. Dan, dan is de glans Voor eeuwige blist. En er komt nooit meer terug. In het leven van dat volk. Maar. Het kan zo bestreden worden, zo bestreden worden genoegd. O, hoe ver kun je er nou mee? Wees nou maar eerlijk. Wel, God die weet. Want hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Hij weet wat hij doet in de hart van een zonde, Die gelief gekregen heeft in de nooit begonnen eeuwigheid. Die naar zijn soevereinigheid heeft uitverkoren. En in de volheid des tijds heeft opgezocht. Niet als een die naar hem zocht. Maar een die, die weg van hem wandelde. Maar hij maakt van vijandig vriend, Maar ook gemeente. Toen dat openbaar was. En toen dat de Heere dat zonde voor even geeft. Vergeef, onvergetelijk, ga maar naar Genesis uit 28, 32, en niet nog een stapje verder mijn hoofd, en dan gaan we met de derde punt. En hoe ver kan je nou met die verloren zoon, die is, die is ongekleed, en die is aangekleed, niet door zijn eigen gang. Maar de vader die zei tegen zijn dienst brengt voort het beste, het beste kleding en doet het aan hem. Ja. Want die ziel die kan niks aan doen, nee. doet het aan hem. Ja. En wat hij aan doet gemeen, is wel aangedaan. En niet, en niet met dat kennis met een lege plaats in je hart over de wereld te wandelen. O, oh, ik hoor iemand zeggen vanavond. O, oh, ik zou zo blij zijn. Als ik maar wist dat het begin van God was. Als ik maar wist. Ik zou zo blij zijn. Als ik nou eens horen mocht uit zijn mond, Ziet de lamme God. Dat hij ook naar mij sprak. Dat ik zijn stem mocht horen. O, oh, ik hoor een ander zeggen. Die een vreemdeling ervan is. Maar die zeg ik, ik mocht wel verklaren. Van een openbaring van Christus. Maar ik mis dat toepassing. Want ik loop nog met mijn schuld. En de schuld die ik breng met het de dood, mijn hoeders. Mocht ik sterven en niet kunnen sterven, mijn hoeders. Maar we gaan toch maar verder. En nou een volk. Al die weten. Waar de zonden zijn. Hoe de zonden zijn weggenomen. O, af, je, de profeet Jezaja die zegt. Als ze hem aan zouden. Dan zouden ze weenen Als een weent voor een eerstgeboren. O, wat had de ziel klein worden gemeten. Dat is echt waarom voor mij. Waarom voor mij. O, wat als die ziel daarin geleid wordt. En hij ziet die lamme God Gods op het kruishoofd van Oudvertad. En dan de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. O, oh, Gods werk dat maakt geen grote mensen, mijn God. Mensenwerk dat maakt grote mensen. Maar Gods werk dat maakt kleine mensen. Dan zakt ze weg in de stof voor de liefde. En dan gaan ze zeggen, waarom? Waarom was het op mij bemind? Wel duizenden gaat verloopt. Want geloof dat doet een volkomende werk. In de oefeningen werk van de heilige geest. Dan mag dat kerk wel eens geloven. Ook in, in de weg van de rechtvaardig maken. Maar niet over de wereld met een lege plaats in de ziel. Kun je het begrijpen mijn ouders. Over de wereld met een lege plaats in je ziel. En wat is dat dan. Want de rechtvaardig maken. Paulus die zegt de Heer. Christus is tot ons gemaakt. Tot wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Maar niet in Romeinen. In het Romeinse brief. Daar schrijft Paulus over in het achtste vers. In het achtste hoofdstuk. En daar schrijft hij over dat derde persoon. Over de heilige geest. Het heilige geest dat is het eerste beginnen in het werk van de wedergeboorte. Maar de heilige geest dat is het laatste persoon dat dat ziel komt te leren. En daar schrijft Paulus over dat verzegeling van de heilige geest. Dat de heest gods getuigt met onze geest. Dat wij de kinderen gods zijn. De kinderen van God. gemeente, wij hebben in onze bondsbreek. daar heeft God onze kindschap weggenomen. Begrijp je? Maar wij zijn er voortgekomen naar de beend Gods als de kind is hier. Dat God als vader was onze vader in de staat de gerechtigheid. En nou met het zegeningen van de rechtvaardig maken. Nog een lege plaatsje. Een lege plaatsje. Oh, waar dat het ziel bij. Me. Ik zou het mij eens verklaarderen om het eenvoudig te maken. Ik hoop dat je maar geduld hebt. Ik ken een vrouw in Amerika. En dat is een vrouw. Oh, het is al nauwe vrouw. Maar die vrouw die ken het zo. Zo duidelijk vertellen in de leven. Hoe ver dat ze geleid zijn. Maar ook wat ze mist in de leven. Dat is ook in onze dag meer. Dat, dat gaat meer en meer in onze dag weg. Het is allemaal hetzelfde. En als je vraagt over die trappen van genade. Dan, dan gaat meestal al dat de wagen die stilstaat. Mary ik was daar zo wat een jaar terug bij die oude vrouw. En ik zei tegen die, die oude vrouw. Die zei ik heb een vraag voor je. En ze mocht kennen in de leven. Waar dat de zonde gebleven is. Maar ze zei ik heb een vraag. Ze, ze heeft gezegd. Heb ik heb zo lang de Heer gevraagd. Als hij mijn kindschap zou willen teruggeven. Maar zij zegt: Maar hij heeft me geen antwoord. Oh, zij ze zei, ik weet dat ik het niet verdiend heb. Maar ze zei, ik zou het zo graag hebben. En ik, ik mocht tegen die vrouw zeggen. Want zij vraagt, was verkeerd om dat maar blijven vragen. En blijven vragen. Ik zei, je moet je gebed maar een beetje veranderen. Je moet maar vragen, hier, Af het iederwilig, af het ieder wil, heeft het anders. En als het we wil niet is. Dan, dan hoef het ook niet. Want in de ware liefde gemeente. Daar vindt een men in de wilde gods. Ja. In de wille gods. En nou ken je dat. Dat je de kindschap heeft teruggekregen, Ken je dat. En af je nou de kindschap heeft terug mogen krijgen. Dat je mogen zeggen, oude ah, Vader, dan is er weer een lege plaats. En wat is dat nu? Wat is dat mijn ooit? Want Christus die zegt zelf in zijn woord gemeend, Dan zegt hij zelf, indien dat gij een kindertje wordt. Dan ken je de koning, krijgt de dus hemel niet beheerd. En wat, wat is nou dat lege plaats? Oh dat ik nou zo weinig een kind ben. Begrijp je, zo weinig een kind. Is. En wat is het nou om een kind te zijn? Om niets anders te willen dan mijn vader weet. Begrijp je, mijn hoed? De Heere die zegt, als ik een vader ben, werf dan mijn En wat is, wat is het nou dat zo tegenwoordig Oh, ik ken mij niet komen waar ik komen met. Ik ken mij. En wat bedoelt dat? Omdat ik in gaan leren. Wat Christus zo gezegd heeft in Johannes 15. Zonder mij kun je niet. En dat bedoelt gemeente. Of Christus die gaat opvaren naar de heen. Dan zegt hij tegen de discipelen: de, de belofte mijn vaders heeft. ik. En dat is de uitstorting van de heilige geest. <coughs> en dat is in de eerste plaats. De verzegeling van dat kind. Van dat werk van de kindschap. Maar in de tweede plaats. Is de heilige geest gegeven. Als die die ons leiden zou In deze duistere wereld. En wat bedoelt het nou? Dat ik zo arm ga worden gemeend. Zo doodarm. Dat ik geen goede woord zeggen kan. Dat ik geen goede gedachten voortbrengen kan. Dat ik geen goede gebedje meer doen kan dat ik geen preek in doe meer, nee. Zo arm, want dan moeten wij leren, om hij te oefenen, werk des heilige geest, en dat door, door die ene middelaar, die voorspraak voor de vader gemeent. want hij bidt voor zijn kerk, en niet dat wij door de heilige geest, in de voorbidding van de gezegende hoge Priest. Voor de heilige Vader. O gemeente, hoe ver kan je er dan mee? Hoe ver kan je er dan nou mee? En daar gaat het nog in een ander punt, Maar laat ons maar zingen van. Van Psalm 3 en 70. En daarvan het eerste vers, ja waarlijk God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet een gunst op hem die, die, die hem vrezen. 73 en daarvan het eerste vers. Kan je dat zeggen met een apostel Paulus. Voor mij te leven is Christus. En voor mij te sterven is het gewin. Want hoe meer dat de Heer een mens zou geven van die genade. Hoe meer dat hij het moeilijk in de wereld zou krijgen. Hoe meer genade. Hoe meer strijd. Hoe meer licht. Hoe meer duisternis. En dan staat het in onze tekst over datzelfde volk. Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, en geen licht heeft. Wat bedoelt dan Gods woord erbij? Dat is niet net, het is niet nou dat volk. O die door God opgezocht zijn die de Heere vrezen mocht door die de stem zijns knechts mocht te horen. O gemeente, en die staat het die in de duisternis wandelt en geen licht hebben. Dat is nou de tien dagen van verdrukking van de kerk gods hier op aarde. Dat is nou dat liefde des vaders in Christus door de heilige geest in de behandeling van zijn kerk. Want de Heer zegt die ik lief heeft die kastijnen. En als we zonder kastijnen zijn. Dan zijn we baas, bastards en geen zoon. En de Heere die weet nou. Want dat duisternis gemeente. Goed begrepen. Dat is door de liefde des vaders gegeven. Ja goed begrepen. Het is al door de, het is al ook in de weg van heiligmaking, Ons eigen schuld. De duisternis op die manier, maar dat is niet feitelijk de bedoeling van deze tekst, die in de duisternis wandelt. Want het blijft voor Gods kerk hier een duisterplaats en Een plaats. Dat kun je in Gods woord vinden, menigmaal. Want het is de vierde reis door de woestijn. Het is hier dat de mens een vreemdeling wordt door genade. En als het goed is, dan wordt hij meer een vreemdeling. Had het zo in je leven. Word je hier meer en meer een vreemdeling hier. Wat wordt het hier donker voor dat ziel op aarde? Want hoe meer licht dat we mogen krijgen in die gezegende werk des vaders, des zoons en des heiligen geest. Wat is het dan niet donker in deze wereld. En wat zijn de tijden van beproeving gemeente. En God die verborg zijn aangezicht voor zijn kerk. Denk van Jacob die genoemd Israël gemeente. 22 jaar geen oplossing aan Haan de Jozef. Oh wat een weg. Wat een weg van een die wist. O, zijn, zo, zijn kindschap in een drieënig God gemeen. O, gedenk, ga maar door Gods woord gemeen. Daar zou je het vinden. Hoe dat God in zijn liefde, dat kerk, denkt van paals. En de Heere, die heeft hem zo belief dat hij een doorn in zijn vlees gedaan heeft. En de omliele meen, die zei, en die Heere, die duwt het elke jaar een beetje dieper in. Een beetje dieper in je. oh het is de liefde des vaders in christus door de heilige geest dat de heer meer en meer een mens komt op komt te houden in een korte touw zou je dit maar vertellen dan gaan we maar eindigen want er is geen einde aan gemeen maar toen dominee Lemeen jong was als een student en ik weet niet waar dat het geweest is in Holland. Maar hij vertelde dat, dat als student dan moest hij in de week ook eens een keer preken. En dan moest hij bij een oude ouderling, een oude boer komen en daar te eten voor de, voor de dienst. Maar die oude ouderling die had zijn koeien nog niet gevoerd. En na het eten hij zei kom met me maar mee naar de stal. En we zelf, nou mijn mijn, die was geen boer, maar hij hing toch mee. En als ze in die stal kwam, dan was het donker in die stal. En als die deur open hing, dan was er een, een leven in die stal. En dan mijn mijn, die schrok een beetje, want die was ook nog jong als een student. Hij schrok. en die oude leng die zei tegen hem, wees me kalmoord. Zou niks gebeuren, maar hij zegt: Je moet je, je potlood maar uithalen en een stukje papier. En ik zou je les geven, zegt hij. En door het zie je een zegen, daar kun je net van hebben je heel leven. Hij zegt: Dat is een meskalf in de stal, en die kalf die springt als dat dier open haalt, maar hij zegt: Dat heeft er niet zoveel mee te betekenen. Maar hij schrijft het maar neer, jongen. Pint 1. De thema, dat is een gemeste kalf. Pint 1. Hij zei, dat kalf. Dat groeit de best. als die van de melk van ene moeder. Af die groeit van de melk van ene moeder. Moet je eens overdenken. Wat een les. Waar we willen leven van zoveel zaligmakers. Van onze. Van onze ervaring. Van onze bidden. Ook ik hoop dat je me niet kwaad wordt. Maar ook van onze vroomheid. Begrijp je. En zoveel andere zaken Willen we nog zaligmakers van maken. Ook met die kennisgemeente. Willen we nog met die werkverbond. Nog voor God staan. Ik hoop dat je maar. Dat je begrijpen moet. Maar punt 1 zegt hij. Die kalf die groeit de best. Als die van de, van de melk van ene moeder. Daar groeit hij de best. En in de tweede plaats zei hij. Dat kalf dat groeit de best. Als die in een, een klein hokje is. Een heel klein hokje. En waarom gemeente. We hebben niet veel vrijmoedigheid. Wij mogen niet veel vrijmoedigheid hebben. We hebben Jongens en meisjes. Begrijp je. Wij mogen niet veel vrijmoederheid hebben. Maar wij zijn er niet veel toe betrouwd. Mee. Wij zijn er niet veel toe betrouwd. Gemeen. Een kleine hoek. Het, het wordt in Gods woord verklaard soms. Als een kerker. Jozef. Jeremia. Paus, zegt maar aan hem. Maar in de derde plaats, hij, dat is ook nodig dat die kalf, die, die moet aan een korte touwtje gebonden worden. Een korte touwtje. Je zou wel zeggen, wat heeft dat dan toch zeggen? Als je een kleine hok bent, kun je toch niet ver komen. Maar niet een, een korte touwtje erbij. Begrijp je het mijn ooit Wat een les, wat een les dat er is. En korte touwtjes. Want soms gemeente, Daar gaat het zo tegen onze bedorven natuur. Dat ik zou er nog uitbrengen. Begrijp je het? Ik zou nog weglopen. Maar God die huizen op een korte thuis. Dat is een volk gemeente die kan niet meer doen wat ze willen. En in de vierde plaats gemeente. Dan is de beste. zei die oude ouderling. Dat het, dat het kleine hokje. Dat het in een donker plaats is. In een donkere plaats. Maar daar hoort hij de beste. En dat bedoelt in de beproeving. In de kristijnen, in de tegenspoed. O gemeente om maar te leren. eigen bezalig te worden. Dat het licht gemeente. Dat komt nooit op. Die bedorvende natuur die wordt nooit beter geloofd. Dat maar we leven in het thuis spreken van, van heiligheid. En dan moet dat heiligheid en dat, dat liefde, dat moet van de mens afkomen. En dan gaat het toepassen met mijn kant. Maar wat uit de hemel die komt, gemeente, dat zou geen dag geraad hebben. En dat liefde dat uit de hemel komt, dat zou het zielen van Gods volk doen verbinden. Dat kan niet anders, gemeente. En wat het van de bodem van een bedorven mens, dat dat met eenheid moeten maken. Dat is niks als, als de vierheid te hel, wat de Heer in het elfde vers geschreven wordt. Maar nou het vijfde. Wat zou dat vijfde bedoelen dan? Oh dan zegt het daar. En ik zeg het maar plat in mijn eigen Hollandswand. En dat is de vijfde gedachte. Dat is dat die kalf. Die heuid de best in zijn eigen stink. Moet nooit schoongemaakt worden. En niet om het heid te leven. Onze diepe wal. Om dat nou heid te leven. En dat heeft dat volk nou moeten aan uitlezen. Wat ik in paradijs gedaan heb gemeente, En wat is er, verklaart het dan maar. Verklaart het dan maar mijn oorlogs wat dat bedoelt. Want in gemeente daar zijn we uit God gevallen en ons eigen toegevallen. O die goddeloze ik. Daar staan we nou al door in de weg. Aan de ene kant hoog moet aan de andere kant vijandschap. En aan de andere kant vijandschap. In de tweede plaats gemeente. In onze diepe walk heeft de rechterhand van de duivel geweest. De rechterhand van de duivel heeft. En die heeft hier recht me om te plagen 24 uur per dag. Daar gaat hij met ons naar bed. Die staat met ons op. Die komt met ons naar de kerk. Die komt aan de preekstoel gemeente. O, die oude Jacob. Die zee oud en daar gezocht. En wat is de derde gemeente? Wat is de derde van dat stinkt. Dat we moeten gaan uitleven. Dat we hebben onze huid. wij hebben onze hart. Oh. Ik ken het haast en ons niet zeggen. Maar wij hebben onze hart aan de wereld gegeven. Begrijp ik? En nou dat wereld van binnen. Oh het is niet dat wereld van buiten, Daar gaat verloren. af God er niet te, pa te pas bij komt gemeente. Maar daar gaat het niet over. Maar niet die wereld van binnen. En hoe ouder dat ik word. Hoe erger dat het wordt. Oh, mensen die zou gedacht hebben. Dat het nou eens een beetje beter. En dat een mens nog een beetje rust zou krijgen. En in plaats daarvan wordt het meer onrust. Meer onrust. Ik zou het nog even over zeggen. Jongens en meisjes, schrijf het maar hier in je jonge leven. In deze gevaarlijke tijd. Waar de oude waarheid en het oude ervaring wat God. In de leven van zijn oude volk heeft gegeven gemeente. O vaders en moeders schrijft het maar niet roep. En gemest de kalf in de eerste plaats. Dat hij groeit de best van de melk van ene moeder. In de tweede plaats. Dat hij groeit de best in een kleine gok. In de derde plaats. Op een korte touwtje. In de vierde plaats. In de duisternis. In de donker. En in de vijfde plaats. In zijn eigen stink mijn leven. Zwijft het maar neer mijn oors. Maar en zo dan begrijpt hij ook de derde pint. En de vierde dat is het. En daar gaan we maar eindigen. En dat zegt hier in onze tekst. Dat dat volk nou die de Heere vreest. Die naar de stem zijn knecht hoort. Als hij in de diesternis wandelt en geen licht heeft, en dat woord dat bedoelt dit, de, dat bedoelt niet dat er geen licht in de ziel is, want dat is door de wedergeboorte, maar dat bedoelt dat ze missen, o de schijning van die licht in de ziel. Want die ziel die krijg begeert, o dat de zon de gerechtigheid meer en meer schijnt in de leven. En dat is de bedoeling dat ze veel menigmaal en dat ook om de zonde, om de, om de nalating dat we zo ver van God afwandelen. Dat die duisternis maar ook in de weg van beproeving, maar niet in de laatste, dan is het een troostvolle onderwijs. En wat zegt die Heer, die getrouwe God, o oh, oh mijn woorden. Als hij we dan ontrouw. Hij blijft getrouwd. Het goede werk dat, in ik, dat ik in die begonnen heb. Dat zou ik volleindigen. Aan de dag van de Heer Jezus Christus. En dan staat het hier. Dat, dat hij betrouwt op de naam des Heren. En stenen op zijn God. Wat de Heer daarbij zegt is dit gemeente. O, oh, hij mag. En dat is zo vaderlijk. Ik hoop dat je het begrijpen moet. Dat is zo vaderlijk. Dat de heren die zeggen als een vader, aan zijn kind. Ach, je mag mij wel vertrouwen. En je mag mij alles vertellen. Zeg het maar. Een kind nou dat bedroefd is. Een kleine kind. En dan ziet dat vader en dat moeder die kleine kind in zijn ellende. En dan neemt dat vader of dat moeder die kind op de schoot. En die zegt tegen die kind. Zeg nou maar allemaal, zeg het maar. Dat is de bedoeling. Ha maar naar ijs en denk het maar over mijn horst. Maar wat weten we daar nou van? Door genade, vrije, soevereine, onverdiende genade mijn Hors. Het is een voorrecht geniet als we nog in onze dag eerlijke mensen mogen hebben. Eerlijk gemaakt. Want een mens, die mocht eerlijk gemaakt worden. En nou en nou, ik heb gezegd in het begin: Gods woord, dat slijt de mens bij te af binnen, een of de ander. En hoe is dat nou? Oude vandaag, van middenleeftijd, jonge volwassenen mensen hoe is dat dan jongens en meisjes in onze midden het gaat op een eeuwigheid het gaat op een eeuwigheid o gemeente waar behoort gehoord bij de doden als door genade bij het levende amen